een achtdelige serie over het leven van alle dag in China, gebaseerd op informatie van Chinezen die nu in China leven. Deel 6 Weet u, als in China twee oude vrienden elkaar ontmoeten die elkaar lange tijd niet hebben gezien en elkaar werkelijk erg hebben gemist, dan zullen ze toch bij die ontmoeting hun ontroering niet laten blijken. Wie ziet hoe ze elkaar na al die tijd eindelijk weer begroeten, zal nauwelijks verandering in hun gedrag kunnen vaststellen. Ze zullen glimlachen, ze zullen buigen, ze zullen met elkaar praten. Voor elke toeschouwer en alle omstanders zullen ze doen wat de regels van het fatsoen vereisen. Geen luide woorden, geen gebaar van genegenheid, niets, absoluut niets wat anderen zou kunnen storen. Fatsoen houdt in achting voor de ander. Je moet jezelf niet zo belangrijk vinden. Een vredige sfeer zal beide vrienden omgeven. In harmonie zullen ze hun verhaal doen. En wat ze elkaar vertellen zal hun harmonie niet verstoren. Ze zullen samen zijn en ervan genieten. En in hun harten zal grote genegenheid zijn. Maar naar buiten zullen ze hun gevoelens niet tonen. Ze vinden dat dat niet nodig is. Hun gevoelens zijn alleen voor henzelf. Alleen zij tweeën weten ervan. Dat is genoeg vinden ze. En daarom gaan ze misschien alleen maar op een bank zitten... en kijken samen naar de wisseling van licht en schaduw... in een boom... In Europa is dat anders. Een vriend van mij heeft dat in een bedrijf gezien. Hij was er zelf bij en ik geloof wat hij vertelt. Een laborante werkt op een afdeling waar hij zich op dat moment bevindt. Er komt een ingenieur binnen, die lacht en roept dat hij blij is haar weer terug te zien. En ze vallen elkaar in de armen en kussen elkaar. Ze waren niet verliefd, dat kon je zien, want verder gebeurde er niets... Ze spraken alleen over een technisch probleem en daarna ging de ingenieur weer weg. Kort daarop komt er een technicus binnen. Ook hij omhelst de vrouw, kust haar, loopt naar een machine om eraan te gaan werken. Twee wetenschapsmensen die binnenkomen gedragen zich precies zo. Vreugde, omhelzing, kussen. Een vakgesprek voorbij. In aanwezigheid van mijn vriend omhelst en kust een vrouw op een door de weekse morgen binnen korte tijd vier mannen. Ze vinden het allemaal heel natuurlijk en absoluut niet ongewoon. Niemand zou op het idee komen de aanstoot aan te nemen, want hun gedrag betekent niets anders dan dat ze elkaar een tijdje niet gezien hebben. Mijn vrouw Ching Tai zou zeer verrast zijn als ze dat zag. Nee, ik zou het zelfs onverdraaglijk vinden, zou ze zeggen. Welke kant moet je opkijken? Maar onze vriend zegt dat het daar gewoon is. Overal heeft hij mensen gezien die elkaar zo begroeten, ook op straat, eenmaal zelfs in de bus. Hoe kan iemand zich zo gedragen, zou Tsing antwoorden. Hoe kan iemand een vrouw in het openbaar kussen, terwijl hij niet eens met haar getrouwd is, en dan vier mannen achter elkaar? nee. U ziet dus, onze omgangsvormen wijken zeer sterk af van de uur. Wij hebben geleerd onze gevoelens te verbergen. En omdat wij dat geleerd hebben, trekken Europeanen daaruit vaak een verkeerde conclusie. Ze denken dat wij aan gevoelsarmoede leiden. Altijd maar glimlachen, zeggen ze. Dat is operette, dat is kunstmatig. Het leven is meer dan dat. Het is geen zoetgevoiced zangspel. Weet u... Tegenwoordig mag zijn naam weer worden uitgesproken, Kung Fuze. Confucius zoals hij bij u heet. En wat meester Kung twee en een half duizend jaar geleden heeft gezegd, was niet een richtlijn om in het hiernamaals het heildeelachtig te worden. Zijn zedelier moest reeds hier, in dit bestaan, een harmonisch samenleven mogelijk maken. En harmonie, dat weten we vandaag, is niet door revolutionair gedrag te bereiken. Harmonie is de langzaam rijpende vrucht van zelfbeheersing. Geen revolutie, maar respect. Soms vraag ik me af... hoe Kung Fu Tse in ons moderne China zou leven. En dan moet ik de hele dag stilletjes lachen. De grote, de wijze meester Koen. Hij zou vandaag een revisionist zijn. Ik denk dat de condities van een veranderde buitenwereld ook ons gedrag veranderen. Ik denk dat als het maatschappelijk zijn, ons bewustzijn bepaalt, ons bewustzijn ook dit zijn moet kunnen bepalen. Wat betekent het als de condities van de buitenwereld strijdig zijn met het menselijk gedrag? Wat betekent het als men ze niet meer kan accepteren? Moet dan het gedrag de condities veranderen? Of moet de mens zichzelf veranderen? Wat betekent het... als hij zichzelf niet veranderen kan... en de condities niet veranderen mag? Ik denk... dat we maar moeten ophouden met glimlachen. Ook in China. Ik heb gedacht... dat ik in de jaren na de bevrijding veranderd was. Ik heb gedacht dat ik mijn oude wijze van denken en voelen vervangen had door een nieuwe, progressieve en socialistische wijze van denken en voelen. Ik heb werkelijk gedacht dat ik een ander mens was geworden. Maar na meer dan dertig jaar ontdekte ik dat ik dezelfde was gebleven. Ik was nog altijd Chiang Ming. Ik was Chiang Ming gebleven. Geen reden tot vreugde eerder reden tot nadenken. Waarom had ik me jarenlang druk gemaakt als ik tenslotte weer op hetzelfde punt uitkwam waar ik dertig jaar geleden was? Waarom had mijn verandering tot niets geleid? Ik heb voor de revolutie gevochten omdat ik in de revolutie geloofde. Ik heb in de veranderbaarheid van de mens geloofd. Maar het was als bij een hemd. Je kan het wassen en het wordt wit. Maar als het een tijd lang gedragen is, wordt het weer vuil. Je kan het wassen zoveel als je wilt. Zo gauw je het draagt, wordt het altijd weer zoals het was. Ja, misschien zijn behoeften sterker dan ideeën. Misschien. De aanwezigheid van de zon maakt het leven mogelijk... En niet de aanhoudende storm, zegt men bij ons in China. Toen ik op de universiteit kwam, geloofde ik vast in de toekomst van het proletariaat, in de toekomst van de communistische partij. Ik geloofde vast in de toekomst van de nieuwe mens in een nieuwe maatschappij. Ik was ervan overtuigd dat het communisme de toekomst van de wereld zou zijn. Ik geloofde erin, dus ik streed ervoor, voor de idee en tegen mezelf en dat betekende zo ongeveer tegen alles. Op wens van mijn vader had ik een Engelse school bezocht, omdat je daar beter Engels leerde dan op onze scholen. Na school zou ik naar het buitenland gaan, daar studeren en daar ook een beroep uitoefenen. Want mijn vader dacht dat in het buitenland alles makkelijker en aangenamer was dan bij ons in China. Daarom had hij dat zo besloten en daarom gebeurde dat ook zo. Veel vaders dachten en handelden toen net zo. Voor de bevrijding. Maar toen ik mijn veelbelovende school beëindigd had, toen was China veranderd. China was ons eigen land geworden. China was iets geworden waarvoor het de moeite waard was te strijden en zelfs te sterven. China was nu niet meer het land van een corrupte, gewelddadige, machtige bovenlaag, waar de rijken rijk bleven en de arme arm. China behoorde nu aan de Chinezen. Eindelijk. Het was voor ons als de genezing van een ongeneeslijke ziekte. We hadden het leven teruggekregen. En een land. In dit land zouden morgens geen stroommatten meer langs de straat liggen, die s'nachts de verhongerden bedekten. Er zouden geen vrachtwagens meer door de steden rijden, waar de doden als vuilnis opgegooid werden. De dagelijkse lijkverbrandingen op het veld voor de stad en de ondraaglijke stank ervan zouden voor altijd voorbij zijn. En dit land wilde niemand van ons meer verlaten. Wij wilden dit land het leven teruggeven. Een beter leven dan waar ook ter wereld. En we wisten en dachten en geloofden dat het communisme dit leven was. Voor ons land. En zo begon toen, omdat het noodzakelijk was, de grote hervorming van het denken. Maandenlang hield zij het hele land in haar grenen. Ik deed er vrijwillig aan mee. Want wie als ik voor een nieuwe toekomst wilde strijden, had een nieuw bewustzijn nodig. En alleen wie zijn burgerlijke ideeën had opgegeven, kon een revolutionair bewustzijn hebben. Wie planten wil, moet eerst rooien. Daarom moest in ons eerst het oude denkpatroon... ...de achterhaalde en contra-revolutionaire ideologie worden uitgebannen. Mao Tse-Tung wist hoeveel onproletarische gedachten de intellectuelen nog steeds hadden. Zij moesten zich nu aan een openbare en strenge zelfkritiek onderwerpen. Met het doel die bourgeois dampen uit hun hoofden te verdrijven. Bij deze hervorming van het denken deed men gewoonlijk niets anders dan zo gedetailleerd mogelijke levensverhalen aanhoren en die daarna pijnlijk bediscussiëren, zo je al niet zelf bediscussieerd werd en je eigen verhaal verteld had. U moet zich dat voorstellen als een verhoor dat dagen en nachten lang werd afgenomen. Acht tot tien mensen zaten in één ruimte en de een na de ander moest zijn levensverhaal vertellen. Velen werden daar ook toe gedwongen. Er werd weliswaar steeds weer gezegd dat de hervorming in overeenstemming was met onze eigen wil, maar welke Chinees heeft het er makkelijk mee zich psychisch uit te kleden? Ieder moest vertellen uit welke familie je stamde, bij welke denkrichting je voor de bevrijding hoorde en welke invloed dat had op je huidige ideologische houding. Wie uit een burgerlijke of adellijke familie kwam, moest zich aan een bijzonder harde zelfkritiek onderwerpen, want hij was zoiets als een contrarevolutionair van geboorte. Zo iemand deed er werkelijk goed aan meteen aan het begin te zeggen Ik heb tot nu toe volgens een slechte bourgeois-ideologie geleefd. Ik wil nu voor altijd mijn contra-revolutionaire gedachten opgeven en zo goed mogelijk proberen volgens de marxistisch-leninistische beginselen te leven. Ieder moest een streep halen door alles wat hij tot dan toe beleefd en ervaren had. Nee, dat was geen geconsumeerd bal waarop je werd uitgenodigd. Het ging niet alleen om het verwisselen van vlaggen en kleding, het ging om de verandering van binnen. Ieder moest opnieuw geboren worden. En dat proces was zeer pijnlijk, zoals elke geboorte. Ik weet nu dat velen toen alleen maar deden of ze progressief waren en in feite onveranderd bleven. Maar ik wilde echt progressief zijn. Zonder belangstelling voor materialistische dingen. Wat betekende de eigen behoefte tegenover de behoefte van de revolutie? Wie hard voor de revolutie werkt, wordt door de revolutie beloond. De revolutie beloont haar kinderen. En ik geloofde daarin. Revolutie, moet u weten, is iets zeer idealistisch. Ze fascineert, is romantisch. Haar ideeën lokken als de roze kleurige bergen. Ik hield van haar, zoals bijna alle jonge mensen... Wij leiden een streng leven, we kasteiden onszelf om helderheid van denken te bereiken. We aten weinig, droegen eenvoudige kleren, ontzegden ons alle vormen van genot. Onze kracht behoorde China toe. Wat een prachtige ideeën zouden door ons werkelijkheid worden. De verwezenlijking van een nieuwe wereld door emancipatie en zelfverwerkelijking. Door klassenstrijd naar een menselijke maatschappij. Door de revolutie naar een klasseloze maatschappij. Vandaag, na meer dan dertig jaar, zie ik dat er veel veranderd is in ons land. Er is geen onmetelijke rijkdom meer, en ook geen bodemloze ellende. Geen kleine laag van bevoorrechten, en geen grote massa meer die niets heeft. Langs de straten vind je geen enkele stroommat die licht opbolt. We hebben veel bereikt. En toch zijn we teleurgesteld. Want menige doctrine bleek louter fantasie. ...en menig idee had geen verband met de werkelijkheid. Het volk van helden en heldinnen dat zichzelf zo lang vergeten had... ...had het zich weggecijferd voor een utopie. Dertig jaar zijn een korte tijd om een groot idee te verwerkelijken... ...maar dertig jaar zijn een half mensenleven. Waaruit blijkt eigenlijk de superioriteit van een systeem... Ik geloof dat de kwaliteit van een idee moet worden afgemeten naar de kwaliteit van de werkelijkheid. Het leven moet heel langzaam beter worden. Na vijf jaar moet je het al kunnen zien. Na tien jaar moet je weer een stuk verder zijn gekomen. Na vijftien jaar nog weer verder. Stap voor stap moet zo de werkelijkheid dichter bij de idee komen. Maar na de culturele revolutie hadden we minder dan bij haar begin. Waartoe hadden alle inspanningen geleid? De menselijke tragedies, de ontberingen, de vernederingen, de folteringen, de moorden. Waartoe? Vijf miljoen mensen zijn gedood tijdens de culturele revolutie. Waartoe? De revolutie is geen naaikransje, was Mao's antwoord. Maar ze was één grote zelfvernietiging. Mao, de grote voorzitter, de held der helden, het ongeëvenaarde voorbeeld... Mao heeft talrijke ernstige fouten gemaakt. Hij is ontmaskerd. Wat nu? De bloesems aan je takken zijn geel geworden. Het sap uit je stam stroomde terug naar de aarde. Maar grootheid behield je, omdat je hoop hebt behouden. De hoop is ons gebleven. We glimlachen. We zitten op een bank en kijken naar de wisseling van licht en schaduw in een boom. Dit was deel 6 van Meneer Chang verteld